De regeringsleiders in Brussel zijn nog steeds bijeen om een alomvattend antwoord te vinden op de eurocrisis. In Groningen zijn honderden studenten geëvacueerd vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten daarom hun kamer uit vanwege de rook. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle en de Groningse studenten mogen weer terug naar huis.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 Ajax heeft de achtste finales van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen hun uitwedstrijd tegen Rode JC met 4-2. FC Twente kwam met moeite verder. Thuis tegen de amateurs van SC Genemuiden werd het 4-3. Ook PSV, De Graafschap, Heracles en Sparta wonnen van amateurclubs. Vitesse won met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer. Het is een heldere nacht met minima van 3 graden in het noordoosten... tot 9 in het zuidwesten. Overdag veel bewolking, maar ook wat ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van het Huis van de Maan. Um, u uh, kon net in het eerste uur luisteren naar een gesprek met uh, Jan Hamming, wethouder in Tilburg. Um, hij ging uh, bij diverse mensen op bezoek kopje koffie drinken... om een beeld te krijgen van uh, de bezuinigingen en uh, de leefsituatie van de mensen in zijn stad. Mijn vraag in dit uur van Casaluna is... Met wie, met wie zou u wel eens een kopje koffie willen drinken? En waarom is dat? En wat zou u hem of haar dan vragen of vertellen? Met wie zou u wel eens een kopje koffie willen drinken? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121, u kunt mailen naar casaluna@ncv.nl. U kunt twitteren, hashtag kazeluna of hashtag Dumosh. En dan komt u zomaar in de uitzending. Even een tweet, uh, het heeft niks te maken met mijn vraag... Uh, maar het is wel een beetje kenmerkend voor uh, hoeveel mensen denken of dachten over uh, Tilburg. De schoonste stad van het land noemen ze het zelf... maar het is eigenlijk een, een flinke knipoog en misschien wel uh, helemaal niet zo bedoeld. Um, Boris Z schrijft op Twitter... mooiste plek van Tilburg is de bushalte naar Breda. Zo kan die alweer. Goed, in dit uur gaan we het dus hebben over de vraag... met wie u wel eens een kopje koffie zou willen drinken en waarom. 0800 -1 -1 -1. Swinging in the backyard, pull up in your fast car whistling.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 Amerikaanse zangeres Lana Del Rey. Videogames heet het liedje. We hebben het over een kopje koffie drinken. En mijn gast in het eerste uur, de wethouder in Tilburg, Jan Hamming, die deed dat. En die doet het nog steeds met enige regelmaat. Mijn vraag nu is, met wie zou u dat nou wel eens willen doen? Een kopje koffie drinken en wat zou u dan aan hem gaan vragen of haar? John, nacht. Ja, goeiedag Frank. Hallo. Ik zou graag met Job Cohen een kopje koffie willen drinken. En waarom? Nou, ik vind dat, uh, dat ze de PvdA eigenlijk helemaal een beetje verkwanselen. Leg eens uit, John. Ook, uh, wat bedoel je ermee? Nou, vroeger was het strijdbaar en, en uh, kwam ze op voor de werkende mensen en zo. Maar ja. nou, als je nu allemaal tegenwoordig ziet wat ze voor de werkende mensen doen, helemaal niks meer. Pensioenen worden opgerekt, pensioengelden worden verkwanseld. Dat heeft allemaal, uh, nou, de, de PvdA hebt daar geen duidelijk standpunt meer in. Ja, Partij van de Arbeid is uiteindelijk met veel hangende wurgen akkoord gegaan... met het verhogen van de pensioenleeftijd. Uh, ja. uh, dat, dat hadden ze nooit mogen ja, doen wat jou er betreft. Strijd, er is geen strijd meer van, hè? Ja. Het is uh, hangende wurgen. ja, we gaan er maar mee akkoord. Nee, de, de mensen die nu met pensioen zijn ook... die moeten nu de pensioengeld gaan inleveren volgend jaar. Nou, dus toch van de gekken, van de zotten. De mensen hebben al jarenlang hebben ze hard voor gewerkt en zo. En de, en de PvdA, die hoor je maar niet. Die is echt... Plaats met de vuist op tafel staan. Ook voor de ouderen moeten ze opkomen. Niet alleen voor de minderheden, maar ook voor de ouderen die altijd keihard gewerkt hebben. Daar doen ze niks meer voor. Ben jij nou sociaal-democraat van, van oorsprong? Ik, ben, uh, ik heb altijd in de bond gezeten. Of tenminste altijd. Ik heb uh, een jaar of tien in de bond uh, activiteitwerk uh, gedaan. En als je de bond zegt, welke bond bedoel je dan? Uh, de Abfa-Cabo. Mm -hmm. Van de, van de ambtenaren, ja. Ik ben nu vlagwagenschipbeur. Ja. Maar ik, ik, ik, ik, ik zie geen strijd meer, van niemand meer. Bij ons eh, worden mensen ontslagen en, en, en, uh, en er wordt helemaal niks meer gedaan. Er wordt maar akkoord meegegaan. Er wordt maar gezegd: ja, het moet maar tegenwoordig, hè. Ja. Nou, ik, er is geen strijd meer. Er is geen strijd meer. Stel je voor, John. Wat, ja, uh, stel je voor, de John. De de, zee, de, zee, zee, Job Cohen neemt daar. Uh, John, uh, Job Cohen neemt de, de, de, de, de uitnodiging aan. Of hij, hij zegt: Kom maar. Uh, de deur zwaait open, uh, hij neemt je jas aan en je gaat zitten. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Nou, vertel nou maar eens wat de PVDA nou eigenlijk allemaal doet. Want ik zie er helemaal niks, maar dan ook totaal niks aan. En waar is de strijdlust gebleven van de PVDA? Er is geen strijdlust meer. Allemaal, ma allemaal makka schapen worden we afgeslacht door die, door die, door die, door die wilders. Wilders, nou, wij kunnen toch ook met onze vuist op de halve slaan? Ja, je, je, je mist een strijdbare Partij van de Arbeid. Dan zal Cohen zeggen van, nou, we zijn heel strijdbaar, wij, wij verweren ons... en we slepen af en toe wat dingen binnen, want dit kabinet heeft ons af en toe nodig. En dan, dan, dan, dan halen we lekkere PvdA-punten binnen. Nou, vind je? Nee, ik zeg niet dat ik het vind. Ik, ik probeer me voor nee, te stellen hoe het, het gesprek zou gaan. Nee, nou, ik kan wel zeggen dat het niet zo is. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is. Ja. Dat durf ik met, met de hand op mijn hart en dan durf ik met de strijd in. Dus durf ik dat met hem hand te gaan, dat dit niet zo is. Ja, ja. Wordt het een gezellig gesprek of gaan jullie boos op elkaar, denk je? Mm, nou, ik denk nee, joh. Je mag, uh, je moet, je mag best fel wezen en best strijdvaardig wezen. Maar achteraf moet je ook elkaar de hand kennen geven... en gewoon uh, iedereen je eigen kant op kennen gaan. Oké, okay. John, ik wil je hartelijk danken. Ben je nog onderweg trouwens? Ja, ik ben nog onderweg. En waar ga je naartoe? Ik ga nu naar Alkmaar. Ah, oké. Okay. Het wordt een, lang, wordt een lang nachtje, of valt het mee? Ja, ik ben een minuutje kwart kwetsrecht klaar. Dus, uh... Goedemorgen. Nou, ik ja. hoop, ik hoop dat, je, dat je even wakker gebleven bent. Ik hoop dat als het je wakker blijft ook wel zo prettig. Ja, dat is goed. Ja, oké, okay. hey, dank uh, Dank voor wel. Dank voor bellen. Hey, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazerloenen. Met wie zou u wel eens een kopje koffie willen drinken? Timo, goedenacht. Ja, goeienacht. Met Tim uit Den Haag. Hallo. Hoi. Ja, ik had net iemand van de redactie aan de lijn. En uh, die vroeg naar En toen zei ik van nou, ik zou best uh, wel eens uh, naar de dichtstbijzijde universiteit willen fietsen. Ja. Dat kan ik nog wel betalen met de fiets. En dan uh, en, uh, met een uh, plaatselijke hoogleraar een kopje koffie willen drinken. Om uh, te vragen of hij me uh, een aantal boeken kan aanraden. Waarmee ik me in een bepaald vakgebied kan verdiepen. Want, wat zou jij willen? Nou ja, goed, uh, verschillende interesses. Dat ik uh, monetaire economie, uh, me, lijkt me interessant, uh, maar ook computerwetenschappen lijken me interessant. En daar heb ik ook wel aandacht voor. En dan, uh, ja, als ik die boeken in de universiteitsbibliotheek kan lenen, of daar ter plekke kan lezen, dan kan ik me in feite verdiepen in een bepaald vakgebied. En uh, hoop ik daar ooit examen in te kunnen doen. En dan voor dat examen zou ik best willen sparen. Oh. Maar waarom, waarom kan je die op een andere manier organiseren? Nou, ik, ik vrees dat het financiële uh, consequenties heeft. En ik weet niet of ik dat kan bekostigen. En voor studiefinanciering kom ik waarschijnlijk ook niet meer in aanmerking. Uh, ik weet het niet. Hoe oud ben je? Uh, even kijken hoor. 42. Ja, 42. Oh, je, moet, je moet er wel even over nadenken. Maar je gelooft je... Ja, gelooft moet dat het je... uitrekenen. Nou, je gelooft dat je 42... Ik geloof nee. dat studiefinanciering tot 27 is, toch? Ik... Ja, dat zou best kunnen. Dat is ook wel precies, logisch he? natuurlijk, gezien uh, de investeringen die de maatschappij dan in je doet. En daar willen ze natuurlijk ook wel uh, wat langer profijt van kunnen hebben. Ja, ja. Maar, maar je zou een universiteitsbibliotheek binnen willen lopen om met de hoogleraar een kopje koffie uh, te drinken. Dan wordt het er eentje. Je mag één vakgebied kiezen. Als ik maar één vakgebied mag kiezen? Ja. Uh, nou, dan toch maar computerwetenschap en dan uh, vlodder ik de monetaire economie er maar bij. Dat zijn er toch alweer twee? Nee, dat doe ik dan zelf. Dat oh, is... dat doe je zelf. Ja, dan, dan... Maar ja, ja, ja, omdat computerwetenschappen... dat lijkt me gewoon handiger om... daar zeg maar, omdat het zo in beweging is... dat vakgebied, uh, lijkt het me handiger... om daar zeg maar, actuele informatie voor te kunnen krijgen. Zodat je daar dan zeg maar... een beetje up to speed bent, als het ware. Mm -hmm. En monetaire economie... ja, dat, dat is wel een ontwikkeling, maar niet zo snel. Dus dat, dat, uh, dat vind ik dan zelf wel uit, zeg maar. Dat is ook wel handig om wat aanwijzingen te kunnen krijgen voor je literatuurlijst, als het ware. Ja. Maar, maar ja, ik denk niet dat dat zo snel verandert... en dan, dan vis ik wel een of andere student op. <laughs> zou je het nog over zijn vakgebied willen hebben? Of zou je alleen maar zijn toestemming willen... om de universiteitsbibliotheek te gebruiken? Nee, volgens mij is de universiteitsbibliotheek... als je die boeken niet meeneemt, tenminste, is dat gewoon gratis. Dan kan je gewoon de boeken die daarin in, in collectie staan... kan je die gewoon gebruiken. Maar je zult wel een pasje nodig hebben, neem ik aan. Nou, ik dacht, ik dacht het niet hoor. Om er binnen te komen? Om de, nee, denk je niet? Nou goed, ik weet het ook niet. Misschien... Ik ben, ik ben dus bij de TU Delft binnen geweest. Ik heb er zelfs een pasje voor gehad, dat ik ook boeken mee mocht nemen. Maar ik was er zelfs stoordig in, ik was te laat terug, dus ik kreeg een hele flinke boete. En toen ben ik er eigenlijk mee gestopt. maar ik denk, ja, als ik ze nou daar ter plekke lees, dan kan ik, ook, uh, kan ik ze ook niet te laat terugbrengen. Je hebt gelijk. Goed, ik, ik wil je dag hartelijk danken, Timo. Ja, we graag gedaan. Dag. 0800-1121, met wie zou u wel eens een kopje koffie willen drinken... na aanleiding van het gesprek in het eerste uur met Jan Hamming? Ben Lazes, ik hoop dat ik het goed zeg. Goedenacht. Ja, goedenacht inderdaad, Ben Lazes, je. Ik zou graag wel eens een kopje koffie, of misschien wel eens een glaasje wijn... met Agnes Kant willen drinken. Mm -hmm. En waarom ook? Uh, ik zou graag willen weten wat haar wogen heeft... Om die onmogelijke taak op zich te nemen om Jan Marijnis op te volgen. En ondanks dat eigenlijk die taak al, al bij voorwaarts tot een slikken stond. Want ik herinner me nog in een, film, in een filmopname die ze hadden gemaakt, intern. dat Jan achter de nou ja, nog nogal flink neerzette. Ja. En, en, en dus ja, haar positie was eigenlijk daar maar heel erg ondergraven. En dan even goed toch nog opvolgen. Terwijl het al heel moeilijk was om hem op te volgen. En ik heb eigenlijk ik heb altijd wel al een hele wondering van en het, het enige wat misschien in een minpuntje min zou kunnen zijn, was dat ze misschien wel eens iets te veel was. Maar ze was onvoorstelbaar gedreven, zeer sociaal. Ja. En maakte zich ja, ja, boos om, om, om zaken, echt boos van binnenuit. En, en, en dat... Maar zou daar ook niet haar motivatie gelegen hebben, denk je? Dat, dat zij wilde dat datgene waar ze voor stond, dat zij er maar degene moest zijn die het uitdroeg? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ze moet toch ook wel enige, enige zelfkennis en reflectie hebben gehad. Dat door, door vooral wat er toen gebeurde in die fractiekamer met Jan Marijnissen... dat, dat haar positie eigenlijk, eigenlijk, uh, eigenlijk ondergraven was op een voorbaat... Ja, nou ja, Marijn is, uh, las haar de les, maar uh, het schijnt dat dat niet geheel ongebruikelijk was bij hem. Jawel, maar het is nog iets anders als dat niet openbaar gebeurt, hè? Voor het hele Nederlandse volk. En ook vooral dus naar de collega van de, niet alleen van de fractie, maar van andere partijen. Dat ze daardoor ook toch, denk ik, minder serieus genomen werd. En dat vroeg ik me af, hoe ze dat toch, waar ze toch... Ja, de, de kracht van haar om dat toch te doen. Of het nou was echt om, om om ja om helemaal vanuit zichzelf, zeg maar voor de mensheid, zoals ze zich altijd opgesteld hebben, of dat het toch voor de partij was. Ja, ja. Ik krijg overigens een, een Twitterbericht van Robert van der Corput Die twittert... Uh, de Universiteitsbibliotheek in Utrecht loop je zo binnen... zolang je maar geen verdacht gedrag vertoont. Ik kom er dagelijks. Dus uh, jouw punt... Uh, oh, sorry, het punt van Timo was dat. Het punt van Timo is uh, wel degelijk dat je gewoon daar uh, zo binnenkomt. Wat heeft dit nou met Agnes kant te maken, vraag ik me af? Nee, niks. Ik reageerde even op de vorige bellen. Oh, dat was... En ik wil je hartelijk danken. Ja, yeah, zeg. Succes. Maar ik zou het toch wel graag willen doen. Ja, ik snap het. Nou ja, misschien dat Agnes Kant wel uh, meeluistert en uh, zegt... Uh, nou, kom maar. Nou, dan mogen jullie haar mijn nummer doorgeven. Oké. Okay. Zullen we doen? Dankjewel, Ben. Dank voor bellen. Dag. Ga We gaan muziek draaien. Van uh, een vaderzangeres van haar album Quatro Caminos... Zit het de Anna A Afinal, heet het nummer. razões do Ik Schipper stuurt een mailtje uh, en schrijft... ik zou wel eens een kopje koffie willen drinken met mezelf. Om te kijken hoe aardig ik nou ben of hoe vervelend. En ik heb uh, iemand aan de lijn. Ik heb Jan Bakker uit uh, sint anna aan de Lijn. Goedenacht, Jan. Ja, hoi, Frank. Ja, je had een uitgebreide mail gestuurd, Jan... maar helaas was dat voor mij te laat om hem nog aan uh, Jan Hamming voor te leggen. Um, ja, want je zou wel eens een kop koffie met hem willen drinken, hè, Met mijn gasten ja, het absoluut. eerste uur. Ik heb jouw eerste gast, het begin heb ik gemist, maar die zou graag met Job Cohen praten, denk ik. Ja. Of niet? Ja. Nou, ik zou graag met Jan Hamming eens even een gesprekje willen hebben. Vertel, waarom? Nou, ik vind dat een jongen met een vlotte babbel, daar niet van. Maar uh, ja, ik, ik, uh, hij neemt afstand van het softe. En anderzijds haalt hij een ferm verhaal, wil hij houden... Nou, en dat is dan een verhaal die een aantal jaren geleden... de eerste, de beste VVD-wethouder, niet zou misstaan. Waarbij deze weggehoond zou worden door de PvdA. Kortom... Wat, wat, en wat dat bedoel dat... je dan met name? Dan? Welke aspecten van wat hij vertelde bedoel je dan? Nou, flink zijn, mensen aanpakken en dat soort dingen. En daar ben ik ook wel voor. Daar gaat het niet om. Maar... Het, het, is, ja, het heeft dan altijd, uh, wat, wat ik dan zo noem... van als je een beetje intellectueel bent of zo... dan moet je je niet gaan opstellen als een soort intellectuele Jan Schäfer. En dat is eigenlijk wat er in de PvdA op het ogenblik een beetje gebeurt. Maar Jan, hij had het ook over uh, verheffen van mensen. Dus, dus uh, ook het mogelijk maken dat mensen nou ja, boven zichzelf uitstijgen. Dat is een, um, uh, een, toch een echt PvdA-principe lijkt me. Absoluut, ben ik ook voor... Maar dat verheffen, dat, dat moet niet gaan uh, voor u zonder u, maar voor u met u. En, en dat is de klassieke fout die de PvdA altijd maakt. Ja, ik ben zelf al 30 jaar lid, dus ik heb uh, recht van spreken, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja, ook niet leden, leden mogen van harte meepraten, hoor. Maar, um, nee. Hè? Ook niet leden mogen van harte meepraten? Ja, nee, natuurlijk. Maar ik, ik denk als ik dit soort dingen zeg... dat ik recht van spreken heb. Want ik, ik erger me daar gewoon aan. Maar juist, juist dat met u, hè? Want dat, dat, dat, dat uh, is, is wat hij natuurlijk heel erg sterk juist wel wil, toch? Dat mensen niet alleen maar door de overheid opgelegd krijgen van... luister eens, wij gaan het voor jullie even oplossen. Nee, uh, mensen, kom bij elkaar en kom met een goed idee. En uh, uh, wij gaan het mogelijk maken. Ja, dat, dat is ook absoluut waar. Maar... Dan moet je als, als politieke partij, moet je ook, um, ja, hoe, hoe, hoe zeg ik dat netjes? Uh, dan moet je ook op uh, voet van gelijkheid met mensen staan. En, en dat ontbreekt er, denk ik, vooral in de beeldvorming van de PvdA tegenwoordig aan. Uh, de mensen hebben gewoon het idee van. Uh, er wordt voor ons beslist en uh, wij hebben er zelf totaal geen invloed meer op. Ja. Yeah. En de Partij van de en... Arbeid is daar bijna een symbool voor? Nou, ik zeg niet dat ze een symbool geworden. Er waren andere symbolen, maar ze beginnen zo langzamerhand zelf ook een symbool ervan te worden. En dat is het gevaar. En mensen zeggen dan op een gegeven ogenblik... Uh, uh, ja, wij geloven er niet meer in en dan zoeken we ons heil bij, uh, bij, bij dat soort loesje types als, als Geert Wilders. En de PvdA zelf, die, die mag zich wat dat betreft de hand ook in zijn eigen boezem steken... Want al die privatiseringsoperaties van de laatste tijd... of van de laatste decennia... die hebben ertoe geleid dat alles anoniem geworden is. En de gewone man... die herkent zich totaal niet meer in de samenleving. Ja, <coughs> die... die, die, die het, uh, uh... Typering van wilde die laat ik bij jou liggen. Dat snap ja, je? Ja, oké, okay, dat, maar... dat neem ik ook volledig voor mijn eigen. Ja, ja, goed, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar even, nee, even, even nou. over, puur over de inhoud van uh, waar we het over hebben. Um, uiteindelijk moet je naar een andere manier van omgaan met elkaar om, toch? Of, of zie je het niet zo? De overheid nou, heeft ik heel lang heel om... veel dingen geregeld voor burgers. En... Ik denk dat de omgang met elkaar een, een twintig jaar geleden een stuk humaner en fatsoenlijker was dan nu. Ja. En ik denk dat, uh, dat wij de grote fout gemaakt hebben. door, door uh, alles maar aan de markt over te laten. En, en alles te privatiseren. dat zo langzamerhand de mensen het idee hebben dat, dat, dat, dat ze niemand meer zijn. En het heeft te maken met schaalgrootte ook? Scholen die, die doorgefuseerd zijn. tot er geen bestuur meer te ontdekken was? Absoluut. En, uh, en de rekening die wordt gewoon bij de gewone man neergelegd. He, ik bedoel, kijk eens naar die bankencrisis op het ogenblik. Uh, de mensen hebben gewoon het idee van ze maken er een potje van. En vervolgens, uh, als ze er een potje van maken... dan worden ze ook nog een keer weggestuurd met een, met een dikke vertrekbonus. Wat zou er moeten gebeuren binnen de Partij van de Arbeid? Uh, terug naar de basis, absoluut. En dat is gewoon opkomen voor de mensen waar de partij ooit voor opgericht is? Nou, dat, uh, dat, dat zou ik ze zo raden, ja. Dat is het eerste. En het, het, het tweede is gewoon allerlei heilse, heilloze uh, uh, maatregelen die, we, die de afgelopen twintig jaar geleden, zijn, geleden genomen zijn... Om, om eens te kijken of dat op een fatsoenlijke manier terug te draaien is. Goed. En dat is waarschijnlijk een heilloze weg. Maar daarmee zeg ik dus ook, en daar ben ik uh, dus, dus eigenlijk heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, fatalistisch in. Ik denk dat wij onszelf als PVDA op een weg gezet hebben... waar geen weg terug is. Ja. En, en, en, en daar, is, daar is nog wel een oplossing voor, hoor. Namelijk? Uh, dat je als PVDA gewoon zegt uh, dat je niet in jezelf keert... maar dat je gewoon eens een keer uh, met, met allerlei progressieve elementen... hier in het land eens even gaat overleggen... kunnen wij niet eens met elkaar praten over een, een, een progressieve volkspartij. Ja, een nieuwe partij. Een nieuwe partij, absoluut. Een nieuwe brede partij. Goed, nou ja, dat soort geluiden zijn ook al te horen. Ik wil je hartelijk danken. Eh, nou ja, dat je... goed, dat moest ik even kwijt. Eh, nou ja. Als ik dan zo'n hamming hoor, dan denk ik van... jongen, jongen, jongen, kom nou eens even bij Zinnen, man. Nou, dank voor het bellen, Jan. Goed zo. En een prettige nacht toch, dankjewel. En uh, jij nog een prettige uitzending. Dankjewel. 0800-1121. Dag 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Uh, Daar kan je ons bereiken als je mee wilt praten. Over de vraag met wie zou jij wel eens een kop koffie willen drinken. Ed, nacht. Ja, goedendag. Nou, ze moeten niet zo zeuren over die PvdA en Koen. Dat valt wel mee. Ik wil het nou eens een keer over de VVD hebben de VVD. in Amsterdam. En dat is namelijk de heer Wiebus. Wethouder. Tien jaar na de deregulering heb het nog steeds niet geleid tot een goede taximarkt. De krant staat vol in Amsterdam. Nou, meneer Wiebus uh, is bezig met zijn konuiten dus een uh, taxibed te ontwikkelen en dus uh, regels voor te schrijven. Ja. Alleen, hij verdomt het om de taxibrans daarmee uh, om aan tafel te schuiven met de taxibrans. Ik vind een goed overleg moet je dat doen zonder dat je weer oorlog krijgt en dingen krijgt. Je kan wel weer op de school van de ondernemer gaan zitten als de politiek. Maar dat heeft altijd geleid tot een fiasco. Het punt is de standplaatsen. Het punt is wie beschouwt nu 300 smartjes in, de, in, de, in Amsterdam gooien. Dat zijn, is het zogenaamde witkaartproject. Maar er moeten ook standplaatsen voor ingericht worden. Ja. Laat die nou eerst... Het ene in orde maken en dan het andere. Dus ja. hij is met twee dingen bezig. En de publiek heeft er al last van. Maar waar, waar, en, waar zit, waar zit, want op zich is, is wel duidelijk wat Wiebes precies wil met uh, de taxis in Amsterdam. Ja, hij wil wel. Ik uh, ben zelf bezig met de Tweede Kamer met noten van toelichtingen. En de aanbevelingen die dus komen vanuit, de, vanuit Den Haag, die wordt gewoon... ...aan de kant geschoven en ik schrijf meneer Wiebes met de stukken erbij. Hij verdompt het om te antwoorden en laat het hoofd van de dienstinfrastructuur antwoord geven... ...wat totaal niet strookt met de uitgangspunten van het wet personenvervoer in het besluit ervan. Ja. Maar even, nou, even eten, waar, waar zit nou de, de, jouw grootste chagrijn zeg maar om zijn plannen? Nou om zijn plannen, de, ze hebben vergeten een structuurvisie mee te nemen om die standplaatsen in te richten voor die groepen die er mogen staan, die voldoet aan de eisen... waarbij de consument gewoon een product kan uitzoeken wat hij wil hebben. Dus vrije keuze, marktwerking. Nou, ja, maar even wachten, Ed, je, je bent ondernemer, je hebt je eigen taxi, of je hebt meerdere taxis? Ja, nee, ik ben ook dus van de Roa Taxi Adviesgroep, hè? een adviseerend uh, orgaan ben ik. Ja. Maar je, je bent ondernemer, uh, jij loopt risico, uh, uh, en wordt het nou makkelijker of moeilijker straks voor jou? Het wordt uh, steeds moeilijker, er wordt geen oplossing gevonden. Ze willen allemaal een termijn uitzitten en ze spelen op de persoon. Ik heb al zes deelraden meegemaakt, maar er komt iets uit de bus. Als je regels gaat stellen, trek die taxibrands erbij om tot een oplossing te komen. Anders blijf je tegenover elkaar staan. En daarom zou ik graag met eens een keer om de tafel willen zitten om tot een oplossing te komen. Want er gebeurt steeds niets. Het is nog steeds hetzelfde liedje. Maar en ik, van, ik, ik neem maar aan dat jij al meerdere pogingen hebt gedaan om met de wethouder om de tafel te komen. Ja, nou ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb het wel met Hans Gerson gedaan. Wie is dat? Toen met de dienst infrastructuur en met, met, uh, en met Cohen. Er zijn plannen van me aangenomen binnen, binnen de raadsbesluit... Alleen de uitvoering loopt weer helemaal mis. Want er komt weer een ander in de plaats. En zodra er een ander in de plaats komt... moet je de hele riedel weer opnieuw beginnen. En dat is overveilend. Daarom gebeurt er ook niks. De ene heeft zijn termijn afgewerkt. Je krijgt een andere, die gaat weer een andere richting op. Want het is nou eens een keer duidelijk zeggen... jongens, dit zijn de groepen. Dit zijn die toegestaande taxiorganisaties. Ja. Dit willen we. We gaan dit bespreken met elkaar... om tot een goed in te komen. Ze doen het niet. Ze gaan zelf een beslissing nemen. Dit moet er gebeuren. En ze sluiten de taxibrans. Daar sla... uh, slaat ze uit. Nou, die ja. taxibrans heeft al gezegd. Als hun dat zou doen. Dan gaan wij ons uh, willen opleggen wat wij willen. Dan gaan we er maar weer tegenin. Dan krijg je weer, weer een taxi-oorlog. En er wordt weer niks opgelost. Het, het lijkt me duidelijk. We gaan het afwachten hoe het allemaal uitpakt. Maar uh, die kop koffie. Die moest er maar eens komen, geloof ik. Ja, inderdaad. Oké, okay, dank voor het bellen. Oké, okay, bedankt voor het hey, Goeie, hoor. Goeienacht toch? Dag. Goeienacht. 0800-1121 is de telefoon van Kazaloenen. Met wie zou u wel eens een kop willen drinken: een kop koffie of een glas wijn of een biertje? Hans, nacht. Goedenacht. Hallo. Ja, ik hoor je. Ja, ik zou graag met uh, een kopje koffie willen drinken met mevrouw Wijzerveld, uh, de minister van uh, Mediazaken, mevrouw Van Wijzerveld. En wat zou u uh, met haar willen bespreken? Nou, Over de publieke omroep, de bezuinigingen, dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Want iets wat in de hele loop van de jaren prachtig is opgebouwd, dat wordt door de bezuiniging dat er allemaal niet gedaan. Het, uh, het is nog aan de kwaliteit van de mensen die werken bij de PICOM, dat ze nog mooie programma's kunnen maken. En ook in u interactieve radioprogramma's, dus Carlos Aruna en, en nog meer van dergelijke nachtprogramma's. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. En ook uh, waar ze voorbij gaan, dat de technische ontwikkelingen uh, onder de publiek erop voorbij streven. Ik noem het zo voor high-devision, uh, beeld. Ja. Nou, dat is ook een belangrijke zaak. Internet-TV komt eraan. Komt er komt een enorme concurrentie. Omdat dat het hoofd kunnen bieden, uh, gaat het daar uh, volledig voorbij. En dat vind ik uh, toch een, een zeer kwalijke zaak. Uh, dat is... Uh, een gegeven dat ik op de laatste tijd constateer dat er steeds meer praatprogramma's zijn, en daar heb ik eh, niet zoveel belangstelling voor, maar wel voor mooie programma's. En dat vind ik eh, steeds meer eh, eh, de kwaliteit naar beneden zakken. Ik kwaliteit. moet zeggen, Hans, dat de, de bezuiniging, het grootste deel daarvan, pas volgend jaar merkbaar gaan worden. Dan eh, wordt ook duidelijk welke programma's er gesloopt en gemold gaan worden, en wat voor andere consequenties het zal hebben. Um, dus ja, het, het wordt er niet vrolijk op. Dat, dat is wel een ja, ding wat zeker. Ik vind wel dat de onderwerpen een vuist moeten maken. Dat is even keihard knopstellen Ten opzichte van het mediabeleid van deze politieke regering. Die op dat punt de plank volledig slaat. Want de concurrentie gaat steeds meer zijn ontwikkeling. Door alle technische ontwikkelingen. En ik ik kijk, ik kan enorm veel buitenlandse zenders ontvangen. Maar je ziet wat die gaan doen aan de nieuwe uitzendnorm, High Division. Daar blijft de blik omhoog op de, op de punt gewoon ver achter. We rekenen aan als ik naar Duitsland. Die gaat het vorig het jaar volledig over het nieuwste uitzendsysteem uh, van High Division. Nou, high de definition, He, en dat vind ik een karige zaak. Dus het is niet alleen de programma's waar geld uh, aan gegeven of betere programma's, ja. maar ook uh, de techniek. Ja. Dat is het punt wat Nederland op het moment. Het is meer een actie. Nou ja, er had. worden ook in Nederland natuurlijk high definition programma's gemaakt, ook door de publieke omroep. Ja, maar. Uh, maar uh, ja, de, groot, de grote stappen worden niet gezet, omdat het allemaal echt veel geld kost om alles aan te passen. Dus, dus daar, daar zit dus, wel een zekere link. Nou, als je voor op het dan pakt, pak je ultra high uh, dv. Uh, nou, als je ziet een dag technische ontwikkeling die uit uh, Azië de Aziatse landen komen en dan krijg je het niet probleem dat is het ook onze kant de high definition zegt mij helemaal niks ik ken alleen maar de high definition die al een tijd bestaat In, uh, al, al een jaar of tien geleden is er mee geëxperimenteerd ja. Ja, dus die techniek die is er en die is beschikbaar en de meesten willen het ook graag doorgeven. Maar ja, je hebt wel een beetje geld nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat, uh... Nou en dat bedoel ik te mij dat ten opzichte van uh, de kennis-economie is belangrijk om daar eigenlijk ook uh, te blijven door ontwikkeling. En daar lopen op het moment Nederlands, uh, toch wel achter als ik kijk. Ik kan uh, jarenlang als satelliet ontvangen, nou als ik zie dat is het buitenlandse op een moment volledig uit de visie en geen opbewarende uh, technisch. Ja, ik moet u uh, heel eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk zelf een uh, loyaal medewerker van de, de publieke omroep. Ja. Dat het me ook bijzonder verbaast dat er zo weinig protesten zijn uh, tegen de, de, de enorme kortingen die er uh, op de publieke omroep worden opgelegd. Dat, uh, ja, het, maar, het, de, maar de, de burgers worden ook dom gehouden op dat gebied. Er dus, zijn uh, gewoon commerciële verstrengelingen. En dat is het punt wat hier in Engeland uh, speelt. En dat uh, is natuurlijk een zaak. Okay, en volgend jaar goed. komt satellietradio op de markt. Voor Turkus kunnen ze over heel Europa, kunnen ze op ontvangen. Ja. Nou, die techniek komt er allemaal aan. En ja. dat wil ik eventjes aan het okay, doorgeven. Goed, Hans, dankjewel. Ja? Oké, okay. graag gedaan. Jo, hoor. prettige dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. 0800-1121. Met wie zou wel eens een kop koffie willen drinken? Joop, goedenacht. Uh, goedenacht. Ja, ik zou wel eventjes een kopje koffie met God willen drinken. Wel ja, laag insteken. Ja, ik wil hem graag even waarschuwen, toch. Want uh, de komende dertig jaar komen er weer 2 miljard mensen bij. Nou, en dat wordt zeker weer... Uh, dat is weer een aanleiding uh, voor oorlog. Nou, als die beste man dat niet weet, dan... Ja, iemand moet het hem toch vertellen. Je mag aannemen dat hij al wetend is, toch? Ja, nou, het, hij heeft ook zorgen, waarschijnlijk, of zo. Dus... Uh, maar kijk, uh, de vraagstelling is, met wie zou je een kopje koffie willen drinken? Maar de meeste mensen moet je een borreltje voeren. En dan heb ik het niet over God, maar over bijvoorbeeld zo'n topman van Shell. Ik zou wel eens hem een borreltje willen voeren om te weten te komen of ze nou daadwerkelijk een andere energiebron tegenhouden. Aha. Uh -huh. Dat lijkt mij nou heel interessant en daar echt de waarheid van te weten komt. Want iedereen denkt van, oh, die grote maatschappij, die verduisteren de boel en zo kom je nooit de waarheid te weten. En ik zou ook nog wel een keer... Zou dat niet een beetje in dezelfde lijn liggen als dat Amerika de aanslagen op de Twin Towers zelf in touw heeft gezet? Ja, dat, dat vind ik nog een beetje, dat is echt, uh, daar moet je echt in geloven. Maar, maar de, dat is bijna uh, iets wat, uh, ja, wat bijna iedereen gelooft dat uh, de grote energiemaatschappij en dingen tegenhouden, toch? Maar dat verhaal van, ja, Amerika, daar weet ik te weinig van. Maar, dat... maar ik zou ook wel de minister van Griekenland een borreltje willen geven om de waarheid te weten te komen over hoe het iemand kan bezielen op dat niveau, zeg maar... om verkeerde cijfers voor te stellen. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat nou, soort dingen. Dat... Ja, het wordt, wordt een, uh, een steeds langer lijstje zo. Uh, maar als je met onze lieve heer zou kunnen praten... dan, uh, dan zou het de eerste uh, vraag zijn... heeft u wel in de gaten hoeveel mensen erbij komen? Hoeveel mensen erbij komen? Ja, op de wereld. Mm, nou ja, dat valt enigszins te voorspellen, maar... Uh... Kijk, uh, ja, het is natuurlijk mijn eigen gedachtegang. Maar ik bedoel, dat moet gewoon weer een nieuw conflict opleveren. Die Chinezen ja. die moeten ergens naartoe. Ja. En, okay. en India die wil uh, grondstoffen hebben. En uh, nou ja, goed, uh, dat is, uh, het wordt een uh, grote ellende. Dus we uh, moeten toch maar een hek bouwen, denk ik, of zo. Goed, ik wil jou uh, hartelijk danken. Ja, oké. Okay. Goeie avond, En een, uh, uh, he. een hele prettige nacht, toch? Ik lees nog even uh, twee berichtjes voor op Twitter. Uh, Michael Baader schrijft... graag zou ik een kopje koffie willen drinken met Sasje de Boer... van het NMS omdat het de beste nieuwslezer van Nederland is. En Eline Kleibrink schrijft... koffiedrinken wil ik wel met iemand doen die aan radiopolitiek doet. De zendercoördinator van Radio 2, die cappuccino om zeep hielp. Goed. Met wie zou u een kopje koffie willen drinken en waarom is dat? 0800 1121 is ons telefoonnummer. Van het album Wind om het Huis. Dan gaan we een liedje draaien. Dat heet Regen. Luister naar Ricky Cole. Zacht en zoet valt de regen in stille lijnen.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 op de fiets. Waar nu... was dat? Um, we hebben het over um, een kopje koffie. Met wie zou u dat wel eens willen drinken? En uh, wat zou u dan tegen hem of haar willen uh, zeggen? Kees Hofstrom, goedenacht. Dag Frank. Hallo. Oh, ik zou graag een kopje koffie drinken met Henk de Velde. De Zeezeiler? Ja. Wat jij nou ook zeiler of niet? Uh, behoorlijk, ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus je kent hem wel. En uh, ja, hij is net weer even terug in Nederland. Mm -hmm. Om allerlei redenen. Maar hij mist vooral zijn zoon. En uh, die man die, die, die, jaagt zijn dromen na. Maar uh, in alles is ook iets van op zoek naar geluk. Ja. En hij dacht het gevonden. In Puluwat. In de Pacific, uh, Pacific Ocean. Mm -hmm. daar, uh, ja, toen hij daar aankwam. Want daar dacht, daar heb je weer zo'n pensionado. Daar hebben ze daar dus een hekel aan. Uh, ja, toen uh, zei hij, uh, you have to pay vip, 50 bucks. Nou, dat had, hij had het niet. En hij zei, dat betaal ik niet. Toen kwam er een ander kanootje aan. Die schot die andere man helemaal uit. Ja, nee, je hoeft helemaal niet te betalen. Hij zegt, als je nou wil, mag je, die hele, mag je hier gewoon naar binnen varen. Maar dat was nog wel lastig met de rotsen en zo. Mm -hmm. En uh, kanootje aan de zeilboot gebonden. En dan is hij daar een hele tijd gebleven. En hij was eigenlijk de grote verteller... Hij heeft het opperhoofd zo'n beetje omgekocht met een pakje uh, sigaretten en, en uh, zakmes. <laughs> en uh, ja, ze wilden hem er heel graag houden, want uh, de kinderen waren helemaal weg van hem. En hij had zo'n mooi uh, uh, ja, hoe heet dat nou, een trimaran. Mm -hmm. Een had hij volgens mij. Uh, nee, hij heeft er drie. Hij heeft je er drie? Ja. Oh, oké. Okay, okay. Ja. En uh, daar zagen ze ook wel wat in en, en hij kon ze mooi van vertellen. <laughs> hoe weet jij dit verhaal trouwens? Nou uh, ja, ik volg hem een beetje. Maar weet je wat nou het allermooiste is, Frank, ja. dat ik morgen om twee uur kop, een kopje koffie met hem ga drinken en daarna uit eten ga. Want ik ken hem via Twitter ook. En er uh, nou, zitten gewoon geintjes uit te wisselen, ook toen hij op zee zat. En ook toen hij uh, vlakbij IJsland zat. <laughs> en hij leest mijn verhaaltjes. En, en, en uh, ik zeg, wil jij eigenlijk wel zien. Nou, dat was goed. Dat is leuk. Lachen ze. En waar, waar is hij nu? Hij is in Amsterdam. Oké, okay, daar ga je ook uh, met hem een kop koffie drinken. Ja. Wat ja. zal het eerste zijn wat je aan hem wil vragen? Ja. Wat zeg je? Wat zal het eerste zijn wat je aan hem vraagt? Nou, nou, niet zozeer. Ik, ik probeer zo leeg mogelijk daar naartoe te gaan. Maar het is natuurlijk wonderlijk dat hij het geluk... op zoek is naar geluk, dat, dat heeft iedereen. Maar dat hij het op die plek niet gevonden heeft... moet hij toch weer terug naar Nederland, even zijn zoon zien... en. Ah ja, ah ja. het was toch niet... Ik, ik denk dus zelf dat je in je leven ook soms weerstand moet hebben om soms dat geluk te ervaren. Dat alles niet helemaal vanzelf kan gaan. Nou, daar wil ik het wel eens over hebben met hem. Want als iemand dat weet, die man heeft in stormen gezeten. Die heeft helemaal in elkaar gezeten. En zijn boot ook. En ja. nou, die heeft alles meegemaakt. De grootste succes en ja, de grootste moeilijkheden. Dus uh, ja, ik ben gewoon... Heel, ik weet, hij is best vaak in het nieuws geweest. En, uh, ja. ja. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij dat allemaal ervaren heeft. Mijn grootste angst zou zijn, geloof ik, als ik deed wat hij deed. Dat ik pas um, erachter zou komen dat ik in het paradijs ben op het moment dat ik al weer uit ben. Ja, later realiseer het pas. Dat heb ik ook. Dat heb ik in mijn leven ook. Ik, ja, dat was toch leuk. Maar op de een manier, met een vriendin of zo, was dat toch ook na een aantal jaar van andere dingen. En dan moest dat toch ook weer anders worden of zo, weet je wel. Maar ik ben uh, heel ik ben ook heel vaak in het paradijs geweest. En dat hoeft niet per se bij, bij uh, half kleden vrouwen en mooie baaien te zijn. Dat kan overal zijn. Ja. Dat is net die een avond. Of net even dat ik met jou spreek of zo. Want dit vind ik ook. Uh, ja, ook mensen hebben toch een, een soort negativiteit. En uh, dat hoop ik dan. ...in dit geval niet over te brengen, weet je wel. Dat is gewoon, Nee, uh... volgens mij straal je enthousiasme uit. Tenminste, je gaat ja. morgen iets leuks ja, doen. Ja, ik heb er raske zin in. Hey, misschien hoort Henk het wel. Nou hè? tot morgen. Ja, precies. <laughs> doen de groeten namens Casaluna. Ja, ja, ja. Oké, okay, kees. Okay. Dank je ja, wel. Okay. dag Frank. Succes. Dag Kees. Hey. De 0800 112 en een kwartier lang. Nee, wat heet, twaalf minuten lang kunt u nog bellen... ...en meepraten over de vraag... ...met wie zou u wel eens een kop koffie willen drinken. Paul, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik zou wel eens een kopje koffie willen drinken met Gert Leers. De minister? Met de minister, ja. En wel hierom of dat hij er echt als mens 100% achter staat, achter het beleid, wat hij uit moet voeren. En wat dan met name? Oh, vooral omdat hij iedere keer een uh, beslissing moet nemen over mensen het land uitzetten, ja of nee. En dan zou ik van hem wel eens, weten, wel, wel eens willen weten wat zijn nou de ware beweegredenen... En hoe denkt hij daar persoonlijk over? Dus als, als mens. Kijk, een minister is ook maar een mens. En hij heeft ook zijn eigen uh, gedachten. En hij zal op een gegeven moment ook wel eens over een bepaalde zaak uh, nadenken. En ik vraag me eigenlijk af. Uh, als hij s'avonds in bed ligt, uh, heb ik daar wel goed aan gedaan. Zeg je het nou vooral omdat uh, uh, Mauro de asielzoeker uit Angola het land uit moet? Uh, nou, ik kom wel door dat kom ik wel op de gedachte om... Uh, ja, door de vraag van, ja, wie zou hier wel eens een kopje koffie willen drinken? En daarover nadenkend ben ik daar inderdaad op uitgekomen. Maar ook in het verleden zijn er ook, andere, zijn er ook uh, uh, mensen het land uitgezet... die dus ook uh, ongeveer in dezelfde situatie zaten. Ja, ja. Minister Leers uh, uh, uh, heeft in het verleden wel een signaal afgegeven... dat hij vond dat het allemaal veel te, uh, veel te hard ging met het uitzetten van uh, asielzoekers... En nu denken velen dat hij dingen doet die hij moet doen. omdat er nou eenmaal een afspraak met de PVV ligt. Ja, inderdaad. En de, daarom zou ik wel eens uh, even met hem willen praten. Van, uh, sta je hier nou zelf als persoon 100% achter? Ja, ja. Tegelijkertijd is dit natuurlijk gewoon zoals de dingen gaan. want er is op die manier een werkbare meerderheid. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. En uh, we leven nog steeds in een de democratie. En, maar ik vind het zo jammer voor die. Kijk, op de. De leeftijd dat ze hier komen zijn, zijn het kinderen. En dan ze, moeten ze op een gegeven moment op de 18e ze het land uit. Maar hoe kun je iemand die al als kind hier komt, zijn eigen moederland bij wijze van niet kent, en dan moet je terug naar zijn eigen, naar zijn eigen land, wat je misschien geen familie meer heeft. En hoe gaat het dan verder met zo'n uh, jongen of meisje? Yeah, yeah. En want, dan, want dan zegt de Nederlandse regering van ja, je hebt hier een enkele jaar uh, mogen verblijven. Je hebt uh, goed te eten en te drinken gehad, maar dan gaan ze naar een land terug waar het veel minder is als in Nederland. Hoe gaat, hoe gaat het dan met zo'n zo iemand? Ja. Dus, dus dat, is, dat trekt de Nederlandse regering zich er in principe niks van. Die zegt in eerste instantie van kom maar binnen en vervolgens zeggen ze van we uh, maar op om het zo maar even plat te zeggen. En dan ze, krijgen ze dan uh, nog begeleiding of uh, hoe zit het dan? Ik Paul, ik snap maken. heel goed dat je in dit land niet iedereen op kan vangen die dat wil. Echt waar, ik snap dat heel goed. Ja, dat um, ik ook. En ik snap heel goed dat je daar regels aan uh, verbindt... en dat als je op een gegeven moment zegt, dit gaat niet, je moet weg... dat iemand ook echt weg moet. Ik snap het allemaal volledig. Juist, maar het geval van Mauro snap ik helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Ik snap, ik, snap, ik snap daar helemaal totaal niks van. Er zijn in dit land zoveel uh, criminelen. Er wordt helemaal niks aan gedaan. En dan moet zo'n jongen... Goed opgeleid, intelligent... Juist, inderdaad. Ik hoorde dus, ik hoorde, ik luister van iedere avond ik naar uh, Radio 1. En ik hoorde op een gegeven moment hadden ze een interview gehouden met de, met de buren. Nou ja, daar stonden ze op een gegeven moment in het, uh, in ornaat. Uh, in het pak stonden ze stonden zijn vrienden en kwamen hem ophalen. Dus ze hebben nooit geen last. De enige bekeuring die je ooit heeft gehad, was schijnbaar over het, uh, over het trottoir fietsen. Nou, ja, denk, nou. dat, ja, maar dat is misschien een beetje geromantiseerd, dat, dat prik ik ook wel doorheen. Maar ik heb op een gegeven moment zoiets van, hoe kunnen ze zo iemand die ja, het land uitzetten? Dat, dat zou ik nou wel eens willen vragen. Ja, ja, ja, ik denk. En, ja, ik, nou, eh, is, nou goed, morgen gaat de Tweede Kamer nog over praten. Ja, het is, en het is, weet je wat het is Frank, het is en blijft gewoon een lastig iets. Ja, ja, absoluut. Het is ook heel lastig, want er zit ook een hele dunne scheidslijn tussen, tussen uh, opvangen van uh, uh, mensen die echt in nood zitten. Uh, humanitaire opvang en uh, allerlei gelukszoekers binnenhalen. Ja, juist inderdaad, want dat is op een gegeven moment, kijk net, net is een, uh, daar komen uh, binnenkort komen er 50 van die Libische uh, mensen. Die dus, gewonden. Gewonden, die komen deze kant op. Ja. Daar heb ik, helemaal, heb ik helemaal geen problemen mee. Maar als ik dan vervolgens uh, criminelen hier het uh, land zie binnenkomen, ik ben zelf chauffeur, en als ik dan zie dat ze op een gegeven moment uh, uh, vlakbij de grens uh, vrachtwagens opensnijden en dan de grens over verdwijnen en daar wordt niks mee gedaan, ja, ja dan denk ik ook bij mezelf van, ja, waar, uh, tuurlijk, ze kunnen niet overal uh, bij zijn, maar waar is de scheidslijn en wanneer? Wanneer doe je het wel goed en wanneer doe je het niet goed? Ja, ja, ja. Was, was het allemaal wel zo simpel, hè? Juist, het allemaal ja, zo, zo uh, Heb je trouwens nog nieuws over de euro? Nee, nee, nee, nee. Mocht dat wel zo zijn, dan zou je het absoluut van me horen. Um, wat ik net wel las, is dat uh, er nu. Nou, dus er, er schijnt wel wat beweging in te zitten. Maar je hoort het straks op het hele uur van de NMS uh, allemaal uitgebreid. Oh, okay, kijk, ik ben benieuwd. Maar hoe lang is dat het nu weer? Duurt. Uh, ja, het is. Het is, het is <laughs> allemaal, ik vind het wel uh, heel erg eng, hoor, Als ik heel eerlijk ben. Ja, ik, ik uh, luister daar met uh, veel uh, bewondering en een, een beetje angst, uh, luister dus, um, ik ernaar. Dus ik ben benieuwd waar ze straks weer mee komen. Ja, het hangt allemaal op Berlusconi. Het is beloofd dat hij met een actieplan komt. Uh, en uh, hij schijnt met zijn coalitiepartij uh, Lega Noord een, uh, een overeenkomst te stemmen. Maar ja, ze hebben wel vaak iets gezegd en niet gedaan. Dus, uh, ja, dus uh, we ja, moeten er ja, even ja. afwachten. Het zijn, uh, het zijn en blijven politiekers, uh, Frank. Zo is dat. Nou ja, dat wil niet zeggen dat ze per se uh, de waarheid spreken. Maar je moet ze wel even goed blijven, blijven volgen. Zo is het maar net. Ja, is het inderdaad. En je fijne uitzending bijna. Hey, dan. Dankjewel, Paul. Yo, hey, hoi. Dankjewel, hoi. Ik lees even een berichtje voor. Um, ik zou graag eens een kopje koffie willen drinken... met de ontwerper van het nieuwe KLM-uniform, meneer Mart Visser. En dat schrijft Destiny Wijnschenk. Ik zou dan vragen waarom deze uniformen volgens Mart ontworpen met de Hollandse vrouw in gedachten zo vreselijk ondraagbaar zijn. Geen bewegingsvrijheid, stof die niet ademt, kreukt, uit elkaar valt en er na ongeveer twee jaar uitziet alsof het zo uit de vuilnisbak geplukt is. Lijkt me heerlijk om daar eens antwoord op te krijgen. Vriendelijke groetjes van Destiny. Gerard, nacht. Hey Frank. Goedenacht. Ik doe nu hetzelfde wat ik overdag meestal ook nog een keertje doe. Ik zet mijn wagen langs de kant van de weg. En uh, we zetten de, de fust op tafel. En uh, het is geen kopje koffie, maar een glas wijn. Ja. En ik wil eigenlijk uh, met jou een glas wijn drinken. Met alle luisteraars. En kreeg je voor mezelf in. Heb jij iets te drinken bij de hand? Of ik, heb, ik, uh, ik, heb, ja, ik zit heel braaf aan het water. Oké, okay, nou, dan schenk ik even wat in. Ja, is goed. Ik schenk okay. even een beetje mee. Hey. Het, laatste, het laatste beetje water gaat erin. En dan gaan we proosten, Gerard. Oké, okay, proost Franke, alle luisteraars en ook je assistenten. En waar, en wil... en waar gaan we precies op proosten? Uh, ik ga eigenlijk alle luisteraars, jou en je assistenten, ga ik oproepen om uh, massaal uit te trekken... en niet langer te wachten op de dwalingen van onze leiders en onze overheid. Maar gewoon, ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat ik twintig jaar geleden ook al gedaan heb. Ik heb mijn kont in de krip gedaan en ik ben met paard en wagen gaan rijden. En dat is niet uh, om, om op te vallen wat dan ook maar het heeft te maken met veel meer dan dat. Uh, we hebben het over crisis. En crisis is uiteindelijk, betekent in het Grieks, oordeel. En oordeel is niks anders dan scheiding maken tussen goed en kwaad. En eigenlijk moeten wij ieder van onszelf de keuze maken waar kiezen wij voor. De crisis waar we nu in zitten is veel dieper en gaat veel verder. Het heeft te maken met de schepping... Met de natuur en diegene die dat gemaakt heeft. En daar moeten wij terug naartoe keren. in okay. ons land, roep ik daartoe op. En dat is in ieder geval de keuze die jij gemaakt hebt. Dankjewel Gerard. Dankjewel. Het gaat je goed, dankjewel. Ja, de... Dag. Ik wil, denk dat we nog even tijd hebben voor Melanie. Goedenacht. Ja, nacht. Ik uh, zou wel eens een kopje willen, kopje, kopje, kopje willen drinken met mijn zoon. Ja. Die heb ik al zeven jaar niet gezien. En waarom heb je hem zeven jaar niet gezien? Ja, dat, is dus ook, dat wordt dan ook een van mijn vragen. Als ik dat koffie met hem drink. Je hebt geen flauw idee? Nee, nee, nee. En dan uh, zou ik ook heel graag willen weten waarom ik zijn zoon niet mag zien. Nou, zij heeft ondertussen een zoon gekregen. En uh, nou, die wordt mij dus ook ontzegd. En dat uh, zou ik allemaal wel eens heel graag willen weten. Melanie, zeg eens eerlijk. Heb je echt geen flauw idee? Nee, ik heb echt geen flauw idee. Is er ruzie ik geweest? Heb al, ik heb altijd een hele goede band met ze gehad. Ik heb hem zelfs nog gekoppeld aan mijn buurmeester. Waar hij ook een relatie mee kreeg. als zijn zoontje ook van is. En uh, er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd, maar dat je echt je moeder helemaal uit je leven ontzegt, dat, dat, nee, dat gaat er mij echt niet in. En wat voor dingetjes zijn er gebeurd? Nou ja, dat is, dat is zo klein. Ja, dat is weer een heel verhaal, we allemaal de tijd niet voor. <laughs> maar het is, dat is niet het waard om je moeder zo uit je leven te zetten en dat je ook nog haar kleinkind onthoudt. Maar ik neem aan dat hij wel iets gezegd heeft op het moment nou, dat Nou nee, dat het was. laatste was alleen dat hij de deur uitliep van ik was jaloers. Nou, en daar heb ik antwoord op gegeven en daarna... Uh, Jaloers was... op wat? Eh? Jaloers waarop? Of op wie? Nou ja, op, op, op uh, waarschijnlijk zijn schoonmoeder. En daar heb ik hem antwoord op gegeven. En nou ja, heb de deur dichtgetrokken en dat was het. En ik heb nog heel veel pogingen gedaan. Ik heb zelfs dat ik hoorde via via dat ik een kleinzoon had gekregen. Daar heb ik een doos met cadeautjes gestuurd voor mijn kleinkind en die heeft hij teruggestuurd. Dus oh. ik heb van alles nog geprobeerd. En ik had een op een gegeven moment bij mijn moeder zijn 06-nummer gegeven. Uh, dus toen heb ik hem nog sms'jes gestuurd. En daarna heeft hij denk ik een ander telefoonnummer genomen, want daar kon ik hem niet meer op bereiken. Dus ja, en zo gebeurt dat. Nou, dat, dat, dat, dat zal een, een, een... Ja, ik denk het gaat de hele avond over politiek. Nou ja, nee hoor, dit, dit is een prima... prima ik, uh... ik denk, er zijn ook, uh, ook menselijke dingen nog, hè? Ja, het leven. Absoluut. En dat uh, mag ook wel eens gezegd worden, dacht ik nou, dat heb je bij deze gedaan. Oh, oké. Okay. Eh, ik wens je alle goeds, Melanie, ja, en ik hoop dat het goed je komt. Dankjewel. hoor. Hoi. Dank Dag. We zijn uh, bijna het einde gekomen van deze uitzending. Ik spreek het antwoordapparaat nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Guilene, goedendacht. Frank hier. Jouw gast is sociaal advocaat Annelies Senef. En ze komt vertellen over de consequenties van de bezuinigingen op de rechtspraak. Advocaten, rechters, vrezen dat de rechtspraak minder toegankelijk wordt. Er moeten meer worden betaald om procedures aan te kaarten. Ook de sociale advocatuur die heeft het moeilijk. Mijn vraag is, wat gaat zij zelf van die bezuinigingen merken? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn het einde gekomen van het twee uur Kaarseluna. Wij gaan de kaarsendoven hier... We gaan de afscheid nemen. Dank voor het luisteren. Een, een hele prettige nacht. Morgen is NCV weer met lunch op Radio 1. En s'avonds weer met de nieuwe aflevering van Casaluna. Dank voor het luisteren en graag tot dan.